Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen medewerkers van de Universiteit Twente, het University College Roosevelt in Middelburg en de VU in Amsterdam moeten op zoek naar een nieuwe baan. De universiteiten komen door de bezuinigingsplannen van het kabinet niet meer rond... en dus wordt er gesneden in de grootste kostenpost, het personeel. Deze studenten aan de Unie in Middelburg zegt dat zij daardoor ook geraakt worden. We hebben heel veel studenten die al van plan zijn nu... om eigenlijk naar een andere universiteit te gaan. Ik heb mezelf ze, uh, zeg maar al ingeschreven voor een andere studie voor het geval... dat na de reorganisatie de plannen toch zo ernstig zullen zijn... dat het gewoon te veel moeite zal zijn om, voor mij om hier te blijven studeren. In Middelburg leggen studenten vandaag uit protest hun studie neer. Rijkswaterstaat denkt tot het begin van de middag nog bezig te zijn... met het opruimen van de puinhoop op de A2 bij Zaltbommel. Vanochtend vroeg was daar een groot ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Twee auto's vlogen in brand en die vrachtwagen verloor betonplaten. Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. Hun verwondingen lijken volgens de politie mee te vallen. Mediabaas Joop van den Ende roept de politiek op om meer geld te geven aan de publieke omroep... in plaats van erop te bezuinigen. In een grote krantenadvertentie zegt hij dat Nederlandse media beschermd moeten worden tegen Amerikaanse techbedrijven. Hij maakt zich zorgen over de bazen van bijvoorbeeld Facebook en X... die manipuleren volgens hem met hun platforms verkiezingen en verspreiden complottheorieën en leugens. En een opmerkelijke staking vandaag bij vakbond FNV. Daar zijn ze wel gewend om actie te voeren, maar meestal niet tegen de eigen organisatie. Medewerkers willen dat het bestuur opstapt, onder meer na gedoe rond de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Over een van de kandidaten gingen allemaal verhalen rond die niet klopten. De stakers vinden dat de huidige voorzitter, die ook meedoet aan de verkiezing... te weinig heeft gedaan om die geruchten de wereld uit te helpen. Onze belangrijkste eis is eigenlijk dat uh, er heel duidelijk onderzoek komt... naar alles wat er gebeurd is uh, in de afgelopen maanden. En dat gedurende dat onderzoek er geen verkiezingen zijn. Zodat we zeker weten dat de mensen die straks weer voor vier jaar aan het roer staan... daar ook kunnen staan. Een bestuurslid van de vakbond is dit weekend al opgestapt. En het weer nog zonnig, maar wel behoorlijk fris. Het wordt max 1 tot 4 graden.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 En nogmaals, misschien leggen we wel de basis voor nog meer, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Maar Rob, ben jij zelf Zandvoorter? Ah, een halve Zandvoorter <laughs> tegenwoordig. En je woont hier wel? Ja, nou, ik woon hier officieel niet, maar mijn vriendin komt uit Zandvoort... en dat betekent dat ik nou, dat... ongeveer de helft van de tijd in Zandvoort verblijf. Ja. En, dus ik voel me zeker Zandvoortig, maar formeel ben ik het niet...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 Dan is het juist ook alweer lekker voor de paviljoens dat er een hoop mensen met honden zijn. Want uh, na zo'n wandeling op het strand heb je vaak wel zin in een lekker bakje koffie. Of nee, ja, ik bedoel niet echt wat anders, als maar ze er al staan, maar bij het bouwen. Bij het bouwen? Mensen met honden erbij. Nee?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 Klopt, en inderdaad, volgens mij staat er ook nog een deel op de trein. Uh, van gaat het, wel uh, wel eens, gaat het wel eens fout? Niet dat ik weet. Nee? nee, nee. Ik, is heb nooit, ik heb in ieder geval persoonlijk nooit een verkeerde container gekregen. Uh, nee, want ik of een. Uh, nee. Containers zien er rabat zelf uit. Ah, ja, maar, ja. maar ze hebben ja. wel een nummer. Ja, ik hey, mag het hopen. Ja. Nou, nee, de containers zijn er precies. Ja, vooral de, de, de, de containers die ingehuurd worden om spullen echt op te slaan. Dus die niet werkelijk nodig zijn voor jouw gebouw. Die worden inderdaad externe ingehuurd en die hebben allemaal genummerd.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 je moest er ook een stuk meer naar voren, want de wind moest er achter uh, kunnen doen. Nou, ondertussen staan de pavioons, een aantal paviljoens al wat langer. Hebben ze veel meer metingen kunnen doen? Dan blijken die regels niet allemaal per se meer nodig. kun je bijvoorbeeld zien aan uh, de Republiek en uh, Rappanoei die tegen elkaar uh, gewoon jaar rond mogen gaan staan. In Bloemendaal? Uh, ja, Rappanoei is net nog Zandvoort. Hè? Okay. Dat heette vroeger de grens. Dus dat is uh, nog Zandvoort en de Republiek is naar Bloemendaal. Dus, uh, maar die zitten dan tegen elkaar aan. Dus dat, dat, dat, dat is wel aan het veranderen. Oké. Okay. Ja.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 Dus we, ja. hebben, we hebben nog wel even werk. Dus maar heb, we kunnen heb, al wel gezellig de mensen ontvangen. En die kunnen inderdaad onder het genot van een biertje of een kopje koffie of een lekker cocktailtje ja, kijken precies. hoe wij aan het voegen zijn. Dus wij hebben een, een enorm van jouw tijd uh, gebruik gemaakt. <laughs> ja, ik wat top. jij eigenlijk wat anders moet doen.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 Um, en iedereen ziet wel in dat dit een uh, waardevolle toevoeging is uh, voor Zandvoort. Ja. Dus daarom twijfel ik er ook niet aan dat dit plan wordt uh, aangenomen. Nog 30 seconden. Nog 30 seconden. Uh. Ja, Zij Zij nog 30 seconden. Ja, dan ga ik even... Tot <laughs> mooi... zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.